de pettenverkoper en de apen. Ooit in een kleine stad woonde daar Tony, de pettenverkoper. Hij maakte verschillende petten van verschillende materialen... en verkocht ze in plaatsjes in de buurt. Pettenverkopen was de enige bron van inkomsten voor Tony. Hij klaagde nooit over hoe weinig hij verdiende... terwijl hij ijverig zijn werk deed. En nadat hij de dingen die hij nodig had, geregeld had kocht hij wat materiaal om petten te maken om de volgende dag te verkopen. Tony verdiende van dag tot dag en dat was waarom hij nooit stopte met werken. Maar ondanks de ontberingen en het weinige geld was Tony een gelukkige petverkoper. En dat was omdat hij hield van wat hij deed. Hij had altijd geweldige ideeën om fantastische petten te maken. Hij was erg creatief en gaf altijd alles in al zijn petten. Een beetje verder weg van Tony's stad was een klein bos. Het was een prachtig klein bos met veel bloemen en vers fruit. Het bos was precies in het midden van twee dorpjes. Mensen moesten vaak door het bos heen om aan de andere kant te komen. Ondanks dat het een mooi bos was, was er, er één ding wat de mensen dwars zat: de apen van de dikke grote boom. Ze vielen iedereen lastig die voorbij kwam... en stalen alles wat de mensen door het bos met zich meedroegen. De dorpsbewoners probeerden van alles om van de apen af te komen... maar uiteindelijk gaf iedereen het op, want het was immers toch een bos. Je kan onmogelijk dieren uit een bos halen. Het is hun thuis. De apen waren een ondeugend stel. Ze stalen alles wat de passanten droegen en vaak deden ze de passanten na en lachten ze uit. Dat is mijn paraplu. Geef het onmiddellijk aan me terug. <lacht> Mensen deden hun best, maar gaven uiteindelijk op. Het was kansloos. Een paar dagen later bezocht Tony het dorp om zijn petten te verkopen. Hij had allerlei petten bij zich... Even met felle kleuren, met stippen, strepen. Er was niet één pet met patroon waar mensen aan konden denken die niet in Tony's mand zat. Petten, petten, petten. Koop zoveel als je wilt en toch zal je nooit genoeg petten hebben. Rood, grijs en blauw, draag elke kleur die past bij jou. Petten, petten, petten. De dorpsbewoners kwamen uit hun huizen toen ze Tony hoorden... Nog nooit hadden de dorstwoners zulke mooie petten gezien. Oeh, deze petten zijn echt heel mooi. Oh, ze zijn zo zacht. Ze zijn zo mooi. Moeder, mag ik er een hebben, alsjeblieft? Ze zijn zo zacht. Ik kan niet stoppen met ze aan te raken. En dat klopte inderdaad. De meeste van Tony's petten waren gemaakt van zijde. Het was apart om petten van zijde te hebben... Maar ze waren zo mooi en zacht dat niemand ze kon weerstaan. Veel dorpsbewoners kochten veel petten van Tony. Ze boden hem ook water en eten aan, maar hij weigerde. Oh, heel erg bedankt. Maar ik moet verder gaan op mijn reis. Ik moet ook naar het naburige dorp gaan. Oh, moet je dan niet door het bos gaan om in het dorp in de buurt te komen? Ik denk dat ik dat moet. Ah, oké. Okay. Sluit je mand zo dicht als je kan, oké? Okay? Er zit daar een stel ondeugende apen die alles stelen wat je bij je draagt. Oh, echt waar? Ik zal dit onthouden. Dank je voor je advies. Tony verzamelde al het geld wat hij verdiend had met het verkopen van de petten en liep weg. Hij besloot het dorp te verkennen voordat hij door het bos ging om naar de andere kant te gaan... Hij wandelde rond en bewonderde de schoonheid. Oh, ik heb zo'n honger. Ik heb moeten eten toen de dorpbewoners het me aanboden. Ik heb nu geen tijd om te gaan zitten en te eten. Ik moet naar de andere dorpjes gaan om deze bed te verkopen. Het maakt niet uit. Ik zal iets gaan kopen en het eten zodra ik in het bos ben. Tony wist erg goed dat hij al zijn petten moest verkopen om genoeg geld voor de dag te verdienen. Nadat hij een tijdje had rondgelopen op zoek naar eten, kwam hij uiteindelijk bij een kraampje die heerlijke broodjes verkocht. Hij kocht er twee en stopte ze in zijn mand. Tony liep het hele stuk terug door het dorp en kwam bij het bos. Tegen de tijd dat hij het had bereikt, was hij de apen en het advies van de oude man compleet vergeten. Hij liep door het bos terwijl hij de prachtige bloemen en het verse fruit bewonderde. Hij plukte wat fruit en wikkelde het in een doek. Vanaf een afstand zag hij de dikke, grote boom. Oh, dat ziet uit als een fijn plekje voor mij om te gaan zitten en te eten. En zo ging Tony naar de boom, ging eronder zitten en opende zijn mand om de broodjes eruit te halen. Hij at de broodjes en fruit op en besloot een tijdje te gaan rusten voordat hij naar het dorp ging. Tony was zo moe en slaperig dat hij vergat zijn mand dicht te doen. Uren gingen voorbij en Tony was nog steeds aan het slapen toen hij iets hoorde. Huh? Wat is dat voor een geluid? Wie het ook is, wees stil! Maar het geluid ging maar door. Uiteindelijk opende Tony zijn ogen en keek om zich heen. Er was niemand. En toen keek hij in zijn mand. Tony was geschokt. Nee! Waar zijn al mijn petten? Er was nog maar één pet over in de mand. Tony raakte in paniek en begon te huilen. Iemand heeft al mijn petten gestolen. Wat moet ik nu... Hij besefte toen dat het lawaai niet was opgehouden. Toen hij uiteindelijk omhoog keek. Oh nee, de apen! Zij hebben mijn petten gestolen! En daar waren ze. Alle apen zaten op hun tak. En elk van hen droeg een van Tony's petten en lachte hem uit. Nee, ik vergat wat de oude man had gezegd. Wat doe ik nu? Deze petten zijn mijn enige bron van inkomsten. Als ik deze petten niet terugkrijg, dan zal ik geen geld hebben om materialen voor morgen te kopen. Hoe moet ik eten? Hoe moet ik verdienen? Ah, jullie apen! Geef me mijn petten meteen terug! Genoeg nu! Naar beneden, nu meteen! Oh. Op het moment dat de apen met kracht op de takken stampten, vielen er enkele bessen naar beneden. Dit zette Tony aan het denken. Wacht, ze apen me na. Haha. Ze zijn apen, natuurlijk apen ze me na. Ze hebben lol om mij gefrustreerd te zien worden. Hmm, waarom gebruik ik hun trucje niet tegen hen zelf? Tony viel dramatisch op de grond om te laten zien dat hij zo gefrustreerd was dat hij het had opgegeven. Hij begon te huilen, terwijl hij de apen in de gaten hield door zijn hoofd iets op te tillen. <lacht> oh nee, wat doe ik nu? Alles wat ik nog heb is deze laatste pet. Oeh! Ik denk dat ik maar hiermee gelukkig moet zijn. Tony deed de pet op zijn hoofd en stond op. Hij keek toen kwaad omhoog. Jullie apen, ik zal jullie ooit een lesje gaan leren. Terwijl hij dit zei, smeet hij de pet van zijn hoofd... en in één beweging gooide hij het met volle kracht op de grond. De apen deden precies Tonys bewegingen na en gooiden nu ook alle petten op de grond... Zonder een minuut te verspillen verzamelde Tony alle petten en stopte ze in zijn mand en deed het op slot. Ha, ha jullie stomme apen. Ho, ho, ha ha, ha. ha, ha oké, okay. doei doei. Ho, ha, ho, ha, ha. En zo realiseerde Tony hoe belangrijk het was om rustig te blijven als dingen niet gaan zoals jij wil. Had hij niet de zwakte van de apen gezien door zijn frustratie? dan had hij niet al zijn petten teruggekregen. Tony liep vrolijk fluitend het bos uit, verkocht al zijn petten in het andere dorp... en verdiende geld en keerde terug naar huis.